Het Nationaal Cybersecurity Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie neemt de dreiging serieus. Ook de providers hebben maatregelen getroffen. Aanhangers en tegenstanders van de Egyptische president Morsi zijn in de hoofdstad Cairo slaags geraakt. Volgens het Staatspersbureau raakten zeker veertig mensen gewond. De twee groepen troffen elkaar op het Tahrirplein en gooiden met flessen, stenen en brandbommen. Het is de eerste uitbarsting van geweld sinds het aantreden van de nieuwe president in juni. Fundamentalistische moslims en liberalen liggen met elkaar overhoop over de nieuwe grondwet. Johan V., ook wel de hakkelaar genoemd, blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Johan V. werd dinsdag samen met zijn zoon en twee anderen aangehouden voor witwassen. Rechercheurs legden beslag op onder meer drie vuurwapens, 5000 ecstasypillen en een machine voor de productie van synthetische drugs. Ook zijn computers, administratie, mobiele telefoons en auto's in beslag genomen. Johan Vee werd in 1998 veroordeeld voor drugshandel. De Belastingdienst legde hem een naheffing op van 123 miljoen euro. De 103 mensen die vanwege de brand van gisteravond in Bozem... in Friesland uit hun huis zijn gehaald, kunnen vannacht nog niet terug. Dat heeft de gemeente de bewoners op een bijeenkomst laten weten. Door de brand zijn asbestdeeltjes op verschillende plaatsen... in Bozem terechtgekomen. De brandweer verwacht vannacht de eerste resultaten... van het onderzoek naar asbest.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog zes files op de A13 naar Rotterdam... voor het Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... tussen Leerdam en Gorkum 7 kilometer. Er heeft lange tijd een kapotte vrachtwagen gestaan. Maar alle rijstroken zijn nu weer open. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda op de parallelbaan voor de Van Brie Noordbrug staat 3 kilometer file door een ongeluk. En op de A16 verder naar Breda bij Dordrecht ook 3 kilometer, ook door een ongeluk. Terug naar Rotterdam, de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er afgesloten. En diezelfde A20 maar dan naar Hoek van Holland, dus de knoop met Gauw en Moordrecht 3 kilometer.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 De geheimen van Barsnet. Dus jij met Sibe geneigd. Er is niets gebeurd. Ga met je poten van me af, joh. Ik heb iets ongelooflijk stoms gedaan. Ja, stop, stop, stop, stop. 3, 2, 1 een TV-serie over één dorp. Eén verhaal, zeven waarheden. Morgen om kwart over acht op Nederland 2. NOS, NOS, NOS.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 Goedenavond, de NOS langs de lijn tot 11 uur... met natuurlijk om half negen het Nederlands Elftal... dat de WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Andorra... verslaggevers in de Kuips zijn Jack van Gelder en Bas Tigler. Alfons Groenendijk is in de studio inmiddels aanwezig. Hij is analist van dienst vanavond... en Frank Wielert zit in het matchcentrum... en volgt alle andere WK-kwalificatiewedstrijden. Maar er is meer. Johan bruin -Neel is naar aanleiding van het USADA-rapport weg... als directeur van de Radio Shack Wielerploeg. En Joost Postema rijdt voor die ploeg. En straks gaan we hem bellen. En take on me. Nou, het kon uh, bijna niet uitblijven. De Radio Shack wielerploeg heeft uh, ploegleider Johan Bruineel ontslagen. De man die volgens het Amerikaanse antidopingbureau USADA... een uh, belangrijke rol speelde in het dopingnetwerk rond Lance Armstrong. Eerder vanavond belde ik met uh, Joost Postuma, dat is de enige Nederlander in die Radio Shack-ploeg. U hoort zijn eerste reactie op het nieuws. Uh, nou ja, broer... <laughs> Ik ben uh, eigenlijk van de, vanmiddag de weer gekomen van vakantie en uh, internet was niet uh, zodanig dat ik uh, heel erg op de hoogte ben gehouden wat er ons speelde, maar uh, vanochtend heb ik genoeg gelezen hè? en uh, dat mag je niet echt verbazen dat, dat de ploeg heeft besloten om in ieder geval de samenwerking te gaan beëindigen. Aan, aan de andere kant verbaasde mij wel, uh, wij kregen... Uh, Even kijken tegen half zeven of zo. Of ja, tien over zes kregen wij ook een uh, bericht binnen via onze ploegmailbox. Uh, mailbox. En dat staat in, uh, ja, op een nette manier natuurlijk. En uh, in overleg met beide partijen is dus de samenwerking is natuurlijk beëindigd. Op het ik ook gelijk een statement van Johan. En die zei dat hij zelf de samenwerking beëindigt. Ja, dus uh, dat, dat bijt elkaar natuurlijk wel denk ik. Maar uh, ik ga er maar vanuit dat de ploeg uh, hem eruit heeft gehoord. Ja. ja, dus er is wel enige vorm van wrijving uh, als we beide de persverklaringen naast elkaar leggen. Uh, ja, dat voelen we wel eigenlijk wel gelijk op, ja. Maar ja. Uh, ja, bro, het, het verbaast me niet, echt, moet ik zeggen. Mocht het allemaal waar zijn wat er in die verklaringen staat, wat uh, allemaal naar buiten is gekomen, dan is het uh, heel erg schokkend. En dan heeft zo'n man ook helemaal niks meer te zoeken in de wielersport, denk ik. De, de, is dat ook gelijk wat er uh, door je hoofd spookt op het moment dat je uh, die, eerst die samenvatting van 200 pagina's voorbij uh, hoorde komen en zag komen wellicht? Geval... Ja, ik heb, uh, ik heb het vanochtend gedownload en ik heb uh, dat sporadisch uh, doorheen gescrolld. En uh, ja, maar wat er allemaal in staat, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt meer een science fiction boek. En dat, uh, dat je een computerspelletje aan het spelen bent en dat je gewoon uh, de sport aan het bedrijven bent. En uh, ja, het, het, het, uh, ik vond het heel erg ja-schokkend, moet ik eerlijk ja. zeggen. Heb je net uh, ook de paragrafen van, van Leipheimer, de verklaring van Leipheimer gelezen? Want daar heb je nog mee gereden hè, met Rabo. Ja, ik ben, uh, even kijken, ik ben in 2004 ben ik beroepsrenner geworden en uh, daar ben ik uh, in mei geworden. Uh, nou ja, die mannen zaten toen in de voorbereiding op de Tour en uh, ik heb eigenlijk helemaal geen wedstrijden gereden dan met, dan met Leipham. We zaten bij elkaar in de ploeg, maar ja, in de ploeg bestaat uit 30 renners. En uh, ik heb geen enkele wedstrijden samen met hem gereden. Nee, oké, okay, dus je hebt niet ja. ook, ook niet met hem opgetrokken, niet in het hotel gezeten. Je hebt, hem ook, je hebt ook niet gezien dat hij wat gebruikt, dat nooit eerder gehoord of iets in die richting? Nee. Nee, nee, nee, niks. Nee, nee, dat nee, niet. Nee. Was er in die periode, want dat zegt hij eh, misschien indirect... was er in die periode, eh, voor zover je weet... Eh, qua verhalen of wat je hebt gehoord... Een, een, een vorm van een dopingprogramma bij Rabo? Dat is mij totaal niks ja, daarvan bekend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind juist dat de Raalbank... een sterke punten van de Raalbank is... Eh, ze hebben een juniorenploeg gehad, de belofteploeg, de profploeg. Eh, ik ben begonnen bij de beloftes. Ik ben doorgestroopt naar de profs. En het de. De jonge pros ook altijd alle gelegenheid om gewoon te wennen aan dit programma. En uh, ja, die ervaring die heb ik zelf eigenlijk ook gewoon gehad. Ik ben gewoon heel rustig daar gebracht. Ik ben in 2004 de proefrenner geworden. Ik heb eind van een jaar van Spanje gereden, um, de, jaren, de, de jaren na de tour. Um, je ziet toch dat heel veel jonge renners bij de Raalbank ook nog heel lang fietsen. Dus ik. Uh, nee, dat is mij echt totaal niet, uh, niet bekend. Heb jij het wielrennen in de loop der tijd zien veranderen? Um, ja. Ik uh, denk dat het beter is geworden. Dat zou je niet echt zeggen, moet ik zeggen, wat je allemaal natuurlijk ja, naar buiten heen komt. Maar uh, ja, wat ik zei in 2004, ik, mijn eerste dag rond de Ronde van Spanje. En, en, en, uh, ik verbaasde mij erover hoe hard uh, daar sommige ploegen reden. En, uh, maar ja, dan ben je gewoon nog een jonge renner en, en, en je gaat van je eigen kunnen uit. En, uh, maar ik denk wel, uh, ja, ik denk dat de wielrennerij de laatste jaren zeker op de goede weg is. Uh, ja. Ja, de controles zijn wel scherper geworden. Er uh, worden heel veel thuis daar gecontroleerd, op de koers worden heel veel daar gecontroleerd. En dat is zeker uh, ja, een hele goede zaak, denk ik. Ja. Maar aan de andere kant verbaast het mij dan wel weer, mocht dat allemaal waar zijn, als je hoort hoe vaak Amsterdam is gecontroleerd en nooit niet uh, positief is bevonden, dan is natuurlijk de waarde die je aan de controle moet gaan hechten, is natuurlijk ook uh, een vraagteken. Hè? Ja. Toen in 2004, toen je daarmee geconfronteerd werd, hè, be, uh, werkt dat dan bij jou niet ook zo? Wat een, eigenlijk een hele logische reactie is als je al die verhalen hoort. Dat je denkt van ja, dit, dit kan gewoon niet. Ik, ik moet wel aan de doop, anders hou ik het niet bij. Nee, dat denk ik niet. Ik ben begonnen daar met wielrennen, omdat ik een hele mooie sport vond. En uh, ik heb altijd gezegd, het is ook een heel mooi leven na de wielersport. Ik heb twee hele mooie kindjes, een lieve vrouw. En uh, ik zeg altijd zo, je, je moet jezelf altijd recht in de spiegel kunnen aankijken. En de cursus... Ja, die liggen altijd nog bij de rennen zelf, denk ik. Het is altijd heel gemakkelijk om uh, te gaan afschuiven van... ja, maar zij deed het ook en, en uh, daarom ga ik het ook doen. Uh, daar ben je denk ik gewoon fout bezig en dan sta je ook niet stevig in je eigen schoenen. Ja. Is er wel een moment geweest in je carrière dat je een beslissing hebt moeten nemen... doe ik het wel of doe ik het niet? Nee, nee nee, nee. ik ben nooit nieuwsgierig naar geweest. Dus misschien is dat ook gewoon een voordeel geweest. Ik heb gewoon, uh, ja, gewoon mijn ding gedaan. Ik heb altijd uh, hard voor getraind, goed voor geleerd denk ik. En... en uh, Nee, ja, die keuze die is bij mij nog niet geweest. Nee. Uh, het, het feit dat Leipheimer nu zegt van ja, uh, de, de, de, ik zat in de Raboploeg, ik heb uh, toen gebruikt... en er was een collega die gebruikte ook en we kregen de spullen van de dokter. Toen je dat, dat, dat was gewoon in jouw ploeg. Ik bedoel, toen je dat hoorde, is dat iets waar je bij je een voorstelling bij, bij, bij kan maken? Wat vind je daarvan? Nou, ik heb een stukje gelezen daarvan Leipheimer en volgens mij is, uh, zijn de spullen verstrekt... wat erin staat door een andere arts... Uh, die ken ik helemaal niet. Een Spaanse aard, stond erbij. Je, uh, en, uh, ja, Moral. Ja, die vond mij nooit niet bij ons in de ploeg gezeten. Nee. Althans, die, heb, die hebben we nooit niet gezien, dus uh, dat lijkt me stug dat hij bij ons in de ploeg heeft gezeten. Maar, ja, maar er is, ook, recht... er is ook een passage waarin, en die naam is zwart gemaakt... waarin uh, je zou kunnen opmaken dat dat vanuit de Rabobank werd uh, verstrekt. Nou, ja, nou ja, dat is mij totaal niet, uh, nee. Nee. Nee. niet bekend, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee. Nou ja, goed. Uh, jij krijgt een nieuwe, uh, nieuwe ploegleider, of een general manager, hè, uh, wat hij was, bij, uh, uh, bij de ploeg. Ja. Denk je dat Bruineel ooit nog terugkeert in de wielersport? Uh, ja, waar ik net al zei, waar we daarmee begonnen, uh, mocht het allemaal waar zijn wat er is gebeurd. En uh, hoop niet dat hij terugkeert in de wielersport, nee. Joost maar lid van de Radio Shack ploeg, die vandaag dus uh, ploegleider Johan Bruneel ontsloeg. Maar wat gaat de internationale wielerunie die wieler Unie, de UCI nou doen met het vernietigende dopingrapport van Armstrong? Dat is natuurlijk de grote vraag sinds dat de USADA rapport openbaar werd. Iedereen keek uit naar de reactie van voorzitter van de UCI Pat McQuaid. The UCI has received the rapport report. We have 21 days to consider it to evaluate it. te I have made it a priority within the legal department to get that done. And uh, within that 21 days, we'll come back with a, a, an analysis and a, a decision, or some decisions. I, it would be wrong of me to preempt or to to second-guess what our lawyers are going to advise us about. So that's as much as I would want to say about it. Have you read the report or parts of it by yourself? No. I'm not saying any more about it than that. Are you disappointed in the Lance Armstrong? I'm not saying any more than that. We'll wait. UCI will make its decision, read it in time. We've got 21 days to, to read and evaluate de volledige proces. En als dat is gedaan, we will, uh, make een statement Pat McQuaid, de voorzitter van de UCI... die dus eigenlijk niet veel meer zegt dan het, de persverklaring... die uh, gisteren al werd uitgedaan. UCI heeft dus 21 dagen de tijd om het dossier te bestuderen. Dat heeft de hoogste prioriteit. En pas daarna zal de Wieler-Unie met een reactie komen. En of McQuaid teleurgesteld is dus in Lans Armstrong. Dat wil hij ook niet zeggen. Christian Preudon, Tour de France-directeur, heeft gezegd... dat als de UCI Armstrong schorst, dan zal de directie van de Tour de France besluiten... dat er tussen 1999 en 2005 geen officiële winnaar is van de Tour de France. Het is uh, 16 minuten over 8. Geluiden van een stadion met uh, supporters die in afwachting zijn van Nederland... Tegen Andorra in de Kuip zitten Bart en Jack van Gelder. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hier in de studio zit uh, Alfons Groenendijk. Laten we beginnen met uh, de opstelling heren, want die hebben jullie ongetwijfeld al. Ja, daar beschikken wij inderdaad over. Het is de opstelling zoals die uh, eigenlijk de laatste dagen al in de lijn de verwachting lag. Met uh, Maarten Stekelenburg op doel achter in een viermans verdediging met Jan Maat, Heidlinga, Vlaar en Martins Indy. Op het middenveld uh, twee controleurs zoals het zo mooi heet. door de Jong en Kevin Strootman. En dan in de punt naar voren Rafael van der Vaart. En die geeft voeding aan een driemans met de debutant Ruben Schaken, Klaasjan Huntelaar en Jermaine Lens. Dus uh, wat dat betreft een ploeg uh, die we konden verwachten. Terwijl we nu een beeld hebben op uh, mensen die op de tribune zitten. En met name Jonge Ranje dat hier uh, vanavond aandachtig kijkt. En in ieder geval weet dat men een 2-0 voorsprong uit uh, Slowakije meeneemt. En maandag de kwalificatie voor het EK veilig kan stellen en wellicht... Dat er één of twee spelers, waarvan er bijvoorbeeld nu twee in beeld zijn, maar Her en Klaasie nog uh, aan de groep van deze selectie van Van worden toegevoegd. Goed, dat is de opstelling van uh, vanavond. Van Gaal heeft uh, zojuist ook al gezegd dat Van Persie, Narsing en Van Rijn aanstaande dinsdag spelen. Hij zegt eigenlijk ja, met het oog op dat duel wil ik ze fit houden en daarom spelen ze vanavond niet. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja ik vind het niet zo gek. Ik bedoel, als je... Je kan, je kan het op twee manieren benaderen. Je kan zeggen, ik wil er toch wat meer automatisme inslijpen. Dat doe je op deze manier misschien niet. Maar Van Gaal hamert op fitheid. Dat is voor hem net als focus. Dat zijn wel die woorden die heel vaak vallen. Hij vindt dat ongelooflijk belangrijk. En ja, het is natuurlijk zeker zo dat Roemenië speelt vandaag tegen Turkije. Dat is een pittig potje. Dus ze hoven maar dat hij nou ja, toch wat vermoeid in ieder geval met die wedstrijd in de benen. Dinsdag aantreden tegen Nederland. En als jij er dan in slaagt om laten we zeggen, op papier misschien wel je beste speler... van Persie fit te houden en Narsing fit te houden... en, en nu rechtsbek te kunnen inzetten, dan zou je daar wel je voordeel mee kunnen doen. Ja, nee. wat hij natuurlijk ook heel erg heeft, is dat hij... Uh tussen aanhalingstekens houdt van zijn jongens en, uh, en die groep ook, uh, daaraan mogelijk, allemaal uh, het gevoel wil geven van uh, we zijn er niet zomaar bij, we, we gaan er toch niet in komen. Uh, dat is natuurlijk op het EK, het laatste EK wel gebeurd. Bij een heleboel spelers eigenlijk van tevoren wisten, nou we gaan er gewoon niet in komen. Dat motiveert niet echt, maar oké okay, dan speel je een EK en dan moet je iedere wedstrijd, zeker na een eerste nederlaag tegen de Denen meteen vol aan de bak. Maar Van Gaal, het speelt hem tot nu toe allemaal in de kaart. Natuurlijk de gelukkige overwinning tegen Turkije. Dan de overwinning bij de Hongaren. En in principe een gelanceerde positie. Als Nederland erin slaagt om in vier dagen tijd twee overwinningen te creëren. Dan is men al bijna in Brazilië. En dan kan je experimenteren. En dan kan je dus een groep van 20, 22 man scherp houden. En ja, blijf het gemotiveerd houden. Goed, dankjewel uh, uh, Jack. Vraag of de muziek wat zachter kan uh, als je even wil. Als je toch uh, daar in de buurt zit. Vons, uh, uh, jouw reactie op uh, het feit dat, uh, uh, dat Vergaal het op die manier doet? Uh. Nou ja, in zo'n wedstrijd zoals vanavond Andorra, dan kan dat natuurlijk. Hè. Je kan wel drie uh, elftallen opstellen. Er zijn altijd bij Vergaal wel een paar opmerkelijke dingen natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, toch het debuut van Schaken op 30-jarige leeftijd. Ja, dat geeft bijvoorbeeld te denken voor de positie van uh, reserveaanvoerder Kuit hè, Die zo'n beetje door, um, door drie, vier mensen nu uh, gepasseerd wordt. Als je daar Lens en Narsing ook nog bij rekent. Uh -huh. Ja, dat geeft wel te denken natuurlijk. Uh, voor de rest is het wel logisch als je spelers uh, rust geeft. Al zeggen ze zelf eh, dat ze makkelijk twee wedstrijden kunnen spelen... natuurlijk in, in, een, paar, in een aantal maar dagen. Maar zij blijkbaar geen risico nemen. Nee, maar goed, dat risico dat sluit je inderdaad uit. Hè. Je, je ziet het maar weer, hè. overal vallen ook wel weer blessures. Eh, als je kijkt naar Toyvonen bijvoorbeeld. Het is toch pittig, blijkbaar. Um, al die trainingen dan toch ook weer even. Maar Nederland heeft al een paar geblesseerden natuurlijk. Met Robben, uh, met Snijder, met Matthijsen... die weliswaar erbij is, maar nog niet fit is. Maar ja, vanavond... Uh, wat je ook doet, uh, je gaat toch wel uh, van Andorra winnen. Dus uh, dat hmm. is niet zo'n probleem. Gaat hij nou echt op uh, uh, veilig, misschien met in zijn achterhoofd... de gedrevenheid van het gaat me toch niet weer gebeuren... dat die me niet, niet weer kwalificeert? Of is het eigenlijk wel logisch dat hij het zo doet? Nou ja, dat, wat Jack net al aangaf ook... er is wat voor te zeggen ook om iedereen natuurlijk ook tevreden te houden. Hè? Want dat is ook wel iets wat in een groep leeft. Hè? Ze willen allemaal meedoen, iedereen wil zijn minuten. Gaan vanavond ook wel wat mensen invallen, uiteraard. Ja, dat is een, uh, een ideale situatie voor een bondscoach. Je houdt ja. iedereen uh, tevreden. Voor zolang het kan. Hè, want je, we moeten niet vergeten dat het tegen Turkije ook wel erg gelukkig was. Dan Strootman als uh, aanvoerder. Ja, dat vind ik zeer opmerkelijk. Dat, uh, ja, een, een, een aanvoerdersband hè, Dat is zo'n beetje. Hè, als je het even vergelijkt met bijvoorbeeld uh, de situatie in Engeland. Uh, dan, dat is echt een grote eer om de aanvoerder te zijn van land. Uh, um, Pride of the nation. Ja, dat, uh, dat is iets ongelooflijks daar. Um, maar ook in Nederland. We hebben allerlei grote aanvoerders gehad. Als je nagaat vanaf Kruif. Zo'n beetje uh, met Koeman, met, met Blind, met Gullut. Met Frank de Boer. Van der Sar. Met Van der Sar. Stroot, Eigenlijk, Strootman. Nou ja, nee, maar ik bedoel... Nu wordt het uh, afgedaan hè, als uh, ja, een, een opleidingsdingetje. Terwijl de band, um, we hebben vanavond bijvoorbeeld iemand die zijn honderdste in land speelt. Ik meen van de vaart. Maar dat moeten jongens zijn die gearriveerd zijn in mijn ogen. Um, het kan niet zo zijn dat een, een speler die nog maar net komt kijken... Um, ja, toch nog moet vechten voor zijn plek in oranje. Nu al de band krijgt, want dan devalueert de waarde van zo'n band. En ja, Ik vind de aanvoerdersband, dat is, moet echt iets bijzonders zijn. Dat moet daar ben je trots op en dat heb je verworven, eh, omdat je al jarenlang bijvoorbeeld de kar trekt. En eh, ja, dat maak ik niet op uit de keuze voor eh, Stroomman. Ja, dat ben ik niet met je eens, Vos. Want eh, ik vind wel dat er uh, goed over nagedacht is door uh, Van Gaal. Hij uh, heeft de eerste gekozen voor uh, drie captains uh, uit verschillende leeftijdscategorieën. En hij ziet in Strootman uh, een jongen die uh, de komende tien jaar bij wijze van spreken nog international kan zijn. Een jongen die in ieder geval in het veld uh, vechtersmentaliteit heeft. En hij passeert dus uh, kuit omdat hij niet in de basis staat. Maar hij passeert dus ook van de vaart. Want als iedereen er is, dat blijkt dan nu, ziet hij van de vaart niet als basisspeler. Ja. En, uh, en, en nou, ja, maar dat vind de keuze niet zo gek. De waarde van zo'n band... He, die, die, dat moet iets zijn waar, waar, je, waar je, daar heb je een bepaalde status hebt, als international ook. Nu zijn daar een, een, een leger oudere spelers, die kijken daar toch wat vreemd naar hoor. Ik denk van Percy Huntelaar, Van de Vaart, die zullen dat toch niet echt begrijpen. En nou weet ik wel, daar zit een verhaal achter. Maar ik vind alleen zelf, dat is mijn mening, dat de waarde van de band, eh, die devalueer je. Want het moet iets zijn waar je ongelooflijk trots op bent en wat je verworven hebt door al jarenlang daar te staan. Ja, begrijp ik. Nou, daar ben ik dan weer met jou eens. Ja. Dank je, Jack. Je bent snel om, uh, Jack. Ja, nou ja, met fonds heb ik het snel. <lacht> Goed. Um, uh, spelers uh, druppelen langzaam binnen op het uh, groene gras. Kunnen we even snel naar uh, Frank Wilaart voordat we aan uh, de volksliederen beginnen. Frank, uh, jij volgt met een schuine oog of misschien wel met twee rechte ogen de andere wedstrijden in deze pool. En heel veel andere wedstrijden. Zijn er een paar die eruit springen? Uh, een paar wedstrijden die, uh, waar je wel nieuwsgierig naar wordt is natuurlijk Servië tegen België bijvoorbeeld. En, uh, nou ja, gewoon omdat je uh, verwacht dat België zich wel kwalificeert, ook al spelen ze in een pool met Servië en Kroatië. Maar ja, ze verslikten zich al half-half in Kroatië, afgelopen uh, kwalificatieronde. In, uh, in België was dat. Nou, deze wedstrijd moeten ze het dan eigenlijk wel gaan doen, want je kunt, uh, ja, je kunt je eigenlijk geen misstappen veroorloven. Ook niet uit bij Servië, dat maakt het al lastig genoeg. Italië is altijd zo'n ploeg. Die je wel in de kwalificatie in de gaten moet houden. Want die zouden zich links of rechts nog wel eens kunnen verslikken. Dat lijkt het even op in de wedstrijd tegen Armenië. En eh... Uh... Die uh, staan op dit moment op een 2-1 voorsprong. De Rossi maakt zojuist de 2-1. En dan natuurlijk in de pool van Nederland. Turkije tegen Roemenië. Roemenië, die andere ploeg die uh, twee uh, wedstrijden heeft gewonnen. Eentje van uh, Andorra met 4-0. En natuurlijk Estland uit met de 2-0. En die uh, spelen uit bij Turkije. Nou, We weten zelf hoe lastig het is om uh, ja, tegen Turkije te Europa, spelen. Europa, ja. In de, het einde van de eerste helft uh, scoorde Grozaf de 0-1 voor Roemenië. In Turkije dus Roemenië op voorsprong. Het is daar rust. Goed, gaan wij uh, naar de Kuip, als ze zich op gaan maken voor de volksliederen. Een uh, international wordt eruit geplukt. Misschien kunnen we even meeluisteren. Waarschijnlijk is het niet geheel, toevallig, ook tegen Andorra. Bert van Oostveen van, van de KVB tegen Rafael van der Vaart. verder en heb jij met nog geen 30 jaar al een hele imposante carrière achter je. Je bent nu de vijfde international die meer dan 100 interlands gaat halen. Na Edwin van der Sar, na Frank de Boer, na Philippe Cocu en na Giovanni van Brokers. Fantastisch, Rafael van der Vaart, gefeliciteerd. En uw applaus, dames en heren. Applaus dus voor Rafael van der Vaart. <applaus> voor zijn 101 e interland. En Bas Tichler klapt namens mij. Ja, dat mag wel een keer hè? Zeker weten. We krijgen de volksliederen. Eerst het volkslied neem ik aan terwijl de schaal wordt opgeborgen. We krijgen eerst het volkslied van Andorra. En dan gaat Nederland dat vanavond in het totaal oranje gaat spelen ook klaarstaan voor de volksliederen. En gaan wij ook staan. Andorra, iedere, iedere Andorrees heeft een noot schrijven voor de Volkslied Een zeer attente kijker mij al een aantal keren heeft geattendeerd op het feit dat er helemaal geen donkere kindjes als ballenkinderen staan. Het is inderdaad opvallend als je erop gaat letten dat de kindertjes die voor de speler staan geen weerspiegeling zijn van de maatschappij. En misschien dat daar ook een keer wat aan gedaan kan worden. Het is inderdaad opvallend. Het is allemaal erg blond. Geen kale kindjes ook, Jack. Geen kale je je kindjes. Nee, gelukkig geen kale kindjes zou ik willen zeggen. Nee, oh ja, nee, zo bedoel ik het niet. Uh, nee, goed, nou ja, dat is inderdaad iets om over na te denken. Nederland Andorra, dat is het affiche van deze avond. De derde WK-kwalificatiewedstrijd die in deze groep wordt afgewerkt na de overwinningen op Turkije 2-0. Dat had nog wel wat geluk nodig om die wedstrijd over de streep te trekken Maar dat lukte. En het was eigenlijk een paar dagen later een uh, makkie in Hongarije. Kijk naar de eerste twee opstellingen van Louis van Gaal in die duels. Kijk naar de opstelling van vanavond en komt tot de conclusie dat er van alle spelers maar één is die in alle wedstrijden speelde en ook nog op dezelfde positie. Dat is namelijk de aanvoerder van vanavond, Strootman. Alle anderen zijn of een keer op de bank beland, of geblesseerd geraakt, of zijn door het elftal, nou ja, zoals in die van het centrum naar de linkerkant verhuisd. Dus dat zegt eigenlijk ook wel wat. De tegenstander die we kennen waar we tot nu toe als Nederland nog nooit enig probleem mee hebben gehad. Waar Louis van Gaal op de persconferentie van afgelopen woensdag van zei: ze spelen met het hart en later zei die: diplomatiek heb ik dat toch wel gezegd, maar ze kunnen soms ook hard spelen. Het ene met een T, het andere met een D. Dus uh, vandaar dat uh, Nederland in ieder geval uh, oplettend moet zijn. En uh, dit Nederlands helpt al veel, gewoon heel snel afstand nemen van Andorra en dat is. Tot nu toe in deze kwalificatiegroep de andere tegenstanders met enige moeite gelukt. Natuurlijk, er werd dan wel gewonnen met 4-5-0. Dat was uiteraard geen probleem. Maar de hoge scores werden met name in de slotfase vast bereikt. De het denk zelf al dat, en dat blijkt tot nu toe nog steeds, een heel prettig geheel met elkaar is. Jonge jongens die het erg leuk vinden om met de grote namen te mogen werken, maar de grote namen... Die uh, de groep uh, tot een geheel smeden. Ik hoop vanavond, moet ik eerlijkheid zo, op, uh, op het debuut van Douglas. Uh, lijkt me leuk uh, om dat mee te maken. Maar in ieder geval op een, uh, op een leuke wedstrijd in een uh, Kuip die uiteraard weer goed gevuld is. En uh, u weet ongetwijfeld dat André Hazes dood is. Maar hier klinkt hij nog even door. Dus de scheidsrechter moest even wachten. Maar nu is de eerste balomwenteling om, daar. Andorra in de balbezit is van korte duur. Nigel de Jong zit er goed tussen. Ja, want uh, de mensen die hier het geluid bedienen hebben uiteraard besloten om tot de allerlaatste honderdste seconde voordat er werd afgetrapt het geluid zo hard mogelijk te laten staan. Want je zou toch eens voor de wedstrijd een seconde of twee, drie <laughs> luisteren naar een stadion. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus ja. lekker die muziek zo hard mogelijk, dan hoor je nooit meer wat. Prima. Juist, Ballen zit de zit voor NL zelf aan de linkerkant van het veld. Martens Indy heeft de bal teruggespeeld naar Vlaar. Vlaar en Heidika dus het duo centraal achterin. Heidika krijgt nu de bal in zoek naar Jan Maat aan de rechterkant. Die dus tegen Turkije niet gelukkig was. In de rust werd gewisseld. Toen kwam Van Rijn, die speelde ook tegen Hongarije. Maar nu mag hij het weer een keer laten zien, Jan Maat. Is er wel een die wil in de zin van aanvallen en naar voren. Krijgt nu weer de bal. Staat op de helft van Andorra, Breed. De Jong kaatste wel terug naar Heiting gaan. Ja, en uh, ik denk ook dat Vergaal Gaal uh, Jamaat uh, opstelt. Niet alleen om het gevoel te geven dat hij er dichtbij uh, zit. Of dat hij misschien in de basis zou kunnen staan. Maar omdat ook Schaken als debutant voor hem staat. En uh, dat is een rechterkantje van Feyenoord. Terwijl natuurlijk ook Martins Indy die nu links staat. En Vlaar daar achterin. Uh, wie had zich twee jaar geleden kunnen voorstellen. Dat er drie spelers uh, met een uh, Feyenoord verleden dan wel. Nu nog actief voor Feyenoord in de basis zouden staan in de verdediging van Oranje. Balbezit voor Heitinga. gaat naar Vlaar. Vlaar heeft een mannetje voor zich. Dat is Ayala. Ayala, we zullen weinig namen gaan noemen van Andorra. Dat doen we niet omdat we ze niet kennen. Maar gewoon omdat het voor u leuker is om veel van de Nederlandse spelers te horen. Is het balbezit nu voor Lens. Voor Lens speelt de bal door. Rand 16 meter gebied. Eerste mogelijkheid voor Oranje. Weggewerkt, ingebracht weer door. Maar er is een buiten geconstateerd. De grensrechter staat hier. Overigens een arbitraal trio uit Wit-Rusland. Dat hier vanavond kijkt. Niet alleen het trio, maar er zit ook nog een vierde official. En die zal absoluut niets vervelends doen, omdat zijn naam bijna onuitspreekbaar is: Sharbarku. Dat ging veel eigenlijk nog mee. Die man kan best, uh, best wel doen. vanavond. gaat de hoofd vertolken vanavond. Ja, toch. Ja. Gomes. een van de Gomesen. De, de doelman. Uh, die uh, neemt de vrije trap. Een bal die uh, in het 16 meter gebied ligt. En hij knalt hem nu over de middelijden. Dan moet die bal op het hoofd komen van Martins Indy. Die uh, kopt hem tegen het achterhoofd van zijn tegenstander op. En krijgt hem dan vervolgens terug. Een uh, kleine wenteling om zijn as brengt dan de bal in veiligheid. En gaat terug naar de keeper. Dat is dus Maarten Stekenburg weer. Aan de rechterkant ligt de bal weer aan de voeten van Jan Maat. Er zit nog niet al te veel tempo in. De bal gaat eigenlijk vrij uh, veel breed. Er zit vrij weinig diepte in. Er is weinig beweging. Iedereen staat stil. Maar het is in die nu met een 1-2'tje. Waardoor die via Strootman eigenlijk gelanceerd wordt aan de linkerkant van het veld. Dan moet de bal meegaan naar Lens. Die staat halverwege de Andorese helft. En dan gaat de bal naar De Jong. Die staat in de middencirkel. De Jong terug naar Heitinga. Ook in de middencirkel. Maar nog op de eigen helft. Zo uh, zijn de ruimtes. Maar dat is geen verrassing klein. Want Andorra uiteraard plooit terug zeg maar, met de laatste lijn op de rand van het eigen strafschopgebied en 20, 30 meter daarvoor de rest. Nu een actie van Schaken aan de rechterkant van het veld. Dat is een aardige actie. De voorzet komt ook, maar wordt door Andorra uitverdedigd. En opgevangen weer door Janmaat. Janmaat Schaken, Schaken weer aan de rechterkant van het veld. Waarom hij de voorkeur boven Narsing? Nou, omdat hij de betere voorzet heeft. En uh, het gevaar misschien van de rechterkant kan. Uh... Creëren, Narsing is de man van de grotere snelheid. En Schaken, de man van de perfecte voorzet. Althans, dat bleek voor de wedstrijd en ook in de trainingen. Want hij legde pan klaar neer op medespelers. Opvallend, een debutant op 30 jaar leeftijd die de bal nu binnendoorsteekt naar Van de Vaart. Bal via Jamaat bij de penalty stip. Komt hij iets over de keeper heen. De keeper die lijkt zich erop te verkijken. Maar de bal gaat voor het doel langs en uiteindelijk over de achterlijn. Het was Gomez, die doelman. Die gotep, Antoni Gomez, Moreira. Die één keer gezegd is het toch wel leuk... Uh, die in ieder geval tegen zijn spelers gebaard. Ga maar rustig richting de middellijn. Opvallend overigens dat Andorra zich uiteraard terug laat zakken. Maar daar waar kan. Meteen druk geeft op de spelers. Om de Nederlandse spelers weinig ruimte te geven. En dat hebben ze ongetwijfeld geleerd van de tape. Ajax, Real Madrid. Het uh, doeltrapje komt van Gomez. Als je nou kijkt naar een keeper die Gomez heet. Weet dat er nog iemand in het elftal bij Andorra staat. Die heet Pujol. Er heet er eentje Viera, Er heet er eentje Ayala. Dan kreeg je toch bijna een de indruk team, dat het hoor. een heel behoorlijk elftal is. Maar... <laughs> Meer dan uh, de namen, meer overeenkomsten zijn er vermoedelijk ook niet. Martens Indy heeft de bal gepaasd naar Lens. Aan de linkerkant van het veld. Lens draait hard naar binnen, geeft de bal mee aan Van der Vaart. Aan de rechterkant staat Janmaat eigenlijk te wijzen. Maar de bal gaat naar Heitinga, die nu wel de uh, helft van de tegenstander op oploopt. Weer Schaken gezocht. Twee tegenstanders bij hem in de buurt. Schaken wil binnen door. Daar komt nog een derde bij kijken. Dan is hij die bal even kwijt. Dan heeft hij de tegenstander een duw gegeven. Die tegenstander blijft liggen op de punt van zijn eigen strafhofgebied en verdient een vrije schop. En dat betekent dat het NEL zelf al na vier minuten. Bij een uh, 0, -0 stand in de Kuip. Die overigens niet helemaal vol is. De balbezit weer kwijt is. Dat nou, was dan het einde van de zin. Daarboven is het inderdaad. Uh, aan ja, de, aan misschien de... met al die files. Dat zou kunnen. Hoor. Ja, daar zijn we inderdaad het was toch wel minder rond. meer uitgekocht begrepen? Ja, er waren er nog wat kaarten. Overigens ook voor de wedstrijd aanstaande maandag op Spangen te spelen. Jong Nederland tegen Jong Slowakije. Er zijn nog 2500 kaarten. En als u echt voetbal liefhebber bent, dan gaat u daar naartoe. Omdat het leuk is om de toekomst van het Nederlands helftal... want daar schuilt toch wel veel talent in om dat aanstaande maandag te kunnen aanschouwen. En te kunnen kijken of die ploeg zich inderdaad gaat plaatsen voor het EK volgend jaar in Israël. Nu het balbezit voor Heitingen. gaat naar Jammaat. Jammaat de hoogte van de middenlijn Speelt de bal naar de rechterkant van het veld naar Schaken. Schaken heeft wat meters voor zich. Speelt de bal eigenlijk een beetje achter van de vaart. Die moet dan uit de draai proberen die bal onder controle te houden. Dat lukt er nou weer nood. En via Jammaat heeft Nederland even balbezit. Dan wordt de jong weggezet, maar die zet er een goed blok op. Zodat uiteindelijk zijn tegenstander wegglijdt. en Pujol het onderspit moet delven. Martins Indy speelt de bal heel goed. Terugvallend uit de spits. Zij Huntelaar naar van de Vaart, van de Vaart dan richting Lenz. Lenz die overigens opmerkelijk genoeg zegt, ik ben eigenlijk liever spits dan linker spits. Maar ik denk dat hij zijn handen dicht knijpt, Dat hij zo langzamerhand een basisplaats krijgt. Mede door het feit dat Robben nog steeds geblesseerd is. En ook voor de wedstrijd aanstaande dinsdag niet inzetbaar zal blijken. Balbezit voor Heitinga. Heitinga. Naar uh, Vlaar. Vlaar nummert dus in, zal hij niet verbazen. Het spel speelt zich volkomen af op de helft van Andorra. Maar Nederland is nog niet de 16 meter geweest. Nee, omdat ook nogmaals het tempo wat uh, aan de lage kant is. En er eigenlijk uh, niet zoveel de diepte wordt gekozen. En eigenlijk heel voorzichtig wordt gevoetbald door het Nederlands elftal. Dat levert dus voorlopig nog niet zoveel spektakel op. Nu is de lens wel weg. En komt hij op snelheid ook. Vult hij er aan de zijkant langs. Moet er een voorzet. Komen die bal komt op het strapselgebied binnen. Er is nog net een andere race gevonden. Die terwijl hij eigenlijk al achterover valt, nog zijn benen uit kan steken en die bal kan aannemen en weer weg kan trappen. Anders zou het gevaarlijk zijn geworden. De ingooi die het gevolg is voor Oranje is inmiddels al genomen. Ligt aan de voeten van Martins Indy. En Martins Indy speelt de bal weer terug naar Vlaar. Vlaar Heitinga. En dan gaan we weer door via Jan Maat. Die staat rood van de middenlijn. Beweging nu bij Van der Vaart. Die wil de bal. Er is ook wat ruimte. Jan Maat durft het niet aan. Dan gaat de bal weer breed naar De Jong. De Jong Strootman. Strootman draait weg bij een tegenstander. Gaat hij op snelheid langs een tweede. Gaat met een trucje langs de derde. Er komt een korte 1-2. En dan wordt er geschoten door Van der Vaart en is het 1-0. Zo kan het gaan. Na zes minuten, de eerste keer dat er op doel wordt geschoten... is het Rafael van de Vaart, van zeg maar de rand van het strafpropgebied... na een hele korte doeltreffende combinatie door het midden. En zo makkelijk kan het dan zijn. Van de Vaart in zijn 101e Interland scoort en zet het Nederlands al heel vroeg op 1-0. Van de Vaart opente ook al goed. Ik had het net over de voorzitter van Schaken voor de wedstrijd. En van de Vaart knallen er een aantal hard in... En dat trekt hij door in de wedstrijd. Overigens is de actie van, van Strootman. Die het initiatief neemt over de midden als gaat. Huntelaar vindt. En uiteindelijk is het de volgende tussenstation van de vaart. Die de bal goed inschiet. En in de korte hoek eigenlijk onhoudbaar voor de keeper. Althans voor deze keeper inschiet. En Nederland gaat ongetwijfeld nu door met Martins Indy. Martins Indy kijkt naar Huntelaar. Speelt de bal naar Lens. Met Lens en schaken. Maar ook Narsing. ...heb je natuurlijk mensen die uh, zomaar vanuit snelheid een tegenstander kunnen passeren en de achterlijn kunnen halen. Dat is een groot voordeel, maar je kan hem ook zo voortswiepen. Bij de tweede paal is het Schaken die builen. Ja, die houdt hem ook nog op zijn snelheid. Die bal gaat eigenlijk bijna voor Huntelaar uh, onbereikbaar voor het doel langs. En dan is Schaken met zijn snelheid toch nog in staat om die bal binnen te houden. En uh, via de handen van de keeper uh, uh, over de achterlijn te zien gaan. Een goede actie van Schaken. Dat was denk ik uiteindelijk de verdediger die hem raakt. Maar goed, het is een eerste corner voor Nederland in deze wedstrijd. Een minuut na de goal. De hoekschop die uh, bij de eerste paal bijna op het been komt van een ingleidende Ron Vlaar. Dat duikt er van Andorra eentje. Dat uh, leek met Viera met het hoofd naar de bal. Die ontsnapt, want die kan ook in aanvaring komen met de schoen. Het levert opnieuw een hoekschop op voor zelf Elftal. De tweede die nu kort wordt genomen van de vaart. Naar schakenpunt van het strafhof. Bieden krijgt van de vaart de bal terug. Komt er een strakke voorzet. Die wordt doorgekomen. De tweede paal bijna ingeleid door Huntelaar. Maar ingeleiden dat had al niet zoveel zin meer. Want inderdaad was de vlag omhoog. dat uh, doorkoppen dat zeg maar een paar seconden. Een paar meter eigenlijk daarvoor gebeurde. Dit zag er toch allemaal wel weer dreigend en gevaarlijk uit. Deze hoekschopvariant van Niels zelf. de herhaling, wijst uit dat het inderdaad buiten spel was voor Huntelaar. Hoewel minimaal, maar ook dat is buiten spel. Extra wapens voor Oranje met deze opstelling. Zowel met Vlaar als Martins Indy heb je natuurlijk bijgekregen kopkracht. Met alle respect voor Matthijssen en in het verleden voor Giovanni van Bonkos, terwijl er nu een afstandsschot is van Andorra. Geen enkel gevaar over een schot van een meter of veertig. Uh, ...is dat, uh, dat je natuurlijk dat soort lange mensen nu bij dode spelsituaties uh, heel goed kan gebruiken. Met name bij de ballen van de flanken. Als ze mee naar voren kunnen, op dit moment staan ze wat meer achterin. Jammaat, Heitinga en Vlaar. Vlaar, uh, telkens weer van de middencirkel, speelt de bal naar Martins Indy. Een buitengewoon aardige jongen, die Martins Indy. Heel erg uh, bescheiden, maar uh, altijd met een lach op het gezicht. En dat uh, is ook niet zo gek, want hij is in een hele goede fase van zijn carrière beland. En er is misschien een hele mooie toekomst voor hem weggelegd. Bal bezit nu voor Strootman, de captain. Speelt de bal naar Martins Indy, 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Strootman tussen twee man door, speelt de bal dan richting Lens, Lens draait goed het lichaam erin en creëert zijn eigen ruimte. Bal komt voor, is iets te ver, wordt uh, uiteindelijk door uh, uh, Moreira over uh, de achterlijn gekopt. En uh, krijgt Nederland uh, inmiddels uh, de derde hoekschop te nemen. Martin Moreira, die uh, kopt die schiebal uh, over de achterlijn en we krijgen dus een volgende corner. Ja. Schijt in de rust uh, het hij nog een keer te gaan zingen, Martin. Ja. Hè? Hoekschop komt van de, van de vaart bij de tweede paal, wordt er gekopt door de jong en die kopt naast. Zo uh, krijgt het Nederland zelf toch al in de beginfase van deze wedstrijd niet alleen de goal van, van de vaart van inmiddels alweer drie minuten geleden. Toch wel een aantal momenten die gevaarlijk ogen, allemaal naar Hoekschop. En het gek is inderdaad, want we hadden het over de kopkracht met Vlaar met Martens Indy heb je wel wat lengte in je ploeg. Dat was tegen Turkije eigenlijk wel een beetje het probleem... dat alle hoekschoppen en alle vrije schoppen die we toen tegenkregen... ogenblikkelijk niet. problemen opleveren. Ja. En dat, dat nou ja, ondervang je op deze manier in ieder geval voor een deel. Absoluut. Ja, en in afvallende zin kwamen die corners bijna niet goed voor. In in verdedigende zin uh, inderdaad uh, heb je dus nu uh, absoluut een uh, grote houvast. Balbezit nu met uh, de jongen, met de goede sliding. Nee, die kan de bal in ieder geval niet onder controle krijgen. Maar hij zat er wel goed tussen. bal twee in de middenlijn. Een inworp nu voor Andorra dat Wilmen hier nog met een overwinning weggaan... nu toch een beetje in de aanval zou moeten gaan. Nu ter hoogte van de middenlijn is het Garcia. En Garcia die kijkt en die denkt van... zover zijn we nog niet op Nederlands grondgebied geweest. Gooit die bal richting ja, een spits... maar uiteindelijk is het Heidinga die de bal naar voren knalt... Huntelaar probeert het lichaam ertussen te zetten, krijgt de bal niet onder controle. Maar aangezien de bal dan uit de kluts uh, bij schaken voor de voeten komt, krijgen we nu een duel van schaken met uh, vier mensen van Andorra. Waarvan de meest fanatieke Moreira is en die tikt de bal via de benen van uh, Schaken. Halverwege de helft van uh, Andorra aan de linkerkant van het veld. Uh, over de zijlijn. Inworp voor uh, de linksachter. En dat is uh, Marker via Een paar uh, beelden op de monitor gezien van Louis van Gaal. De bondscoach is vooral aan het schrijven. Die bezig is met een boek weet ik niet. Maar volgens mij heeft hij van de wedstrijd tot nu toe niet zoveel gezien, want hij kijkt alleen maar naar zijn blaadje. Van der Vaart gaat gooien voor het Nederlands zelf dan laat dat uh, dan over aan Janmaat. Janmaat gooit naar Strootman, dan gaat de bal terug naar Heitinga. En Heitinga in de breedte naar Vlaar. En zo verandert eraan het aan dat wedstrijdbeeld natuurlijk niet al te veel. Want zoals Jack terecht zegt, dat gebeurt uiteraard op één helft. Oranje heeft de bal. Kleine tempovertelling is dus gevaar. Er wordt Huntelaar aangespeeld door Lens. Die met een uh, slimme steekbal eigenlijk meteen 2-3 verdedigers. Op het verkeerde been zet. Er is er toch nog een vijfde gevonden die de bal onderschept en over de zijlijn trapt. Ingooi voor Oranje. Bal ligt alweer voor de voeten van Lens. Lens wil langs zijn tegenstander. Maar gaat te makkelijk op de rand van het slaggoedgebied naar de grond. Schijt zich dat de wit rust uit de en zegt nee hoor, niks aan de hand. Doe een voetballer maar. Doorvoetballen doet Nederland ter hoogte van de helft van Andorra met Martins Indy. Die de bal van de achterlijn voor wil geven. Geeft hem inderdaad voor. Huntelaar kan er niet bij komen. Wegwerken is van Lima. Bal blijft hoog. Overname dan met Nigel de Jong. Die een overtredingje zou gemaakt kunnen hebben. Maar de scheidsrechter zegt niks aan de hand. Bal over de zijlijn. in wordt Martins Indy. Die gooit de bal op eigen helft terug richting Vlaar. Vlaar met Heitinga bij zich en uh, tussen de linies in is het steeds Van de Vaart die probeert aan de bal te komen. Het is niet al te makkelijk. Schaken krijgt nu in eerste instantie de bal. Van uh, Schaken naar Janmaat. Janmaat heeft de bal uh, iets uh, achter Vlaar gespeeld, maar geen enkel gevaar. En dan is hij helemaal aan de linkerkant rond de hand van de middellijn met Martins Indy. Martins Indy kijkt naar Huntelaar. Huntelaar die zich ook uit de spits terug laat zakken. Maar de pasing uh, rechtstreeks naar uh, de spits, in dit geval dus Huntelaar, heeft men nog niet aangedurfd. De bal bezit nu voor Heitinga. Heitinga in één keer door naar Schaken. Dat is een aardige bal. Schaken moet nu eigenlijk zijn tegenstander voorbij. Het zijn er nu alweer twee. Dan komt Jan Maat mee. Dan draait Schaken naar binnen toe. Geeft hij de bal mee aan Strootman. Nou ja, mee. Geeft de bal eigenlijk achter Strootman. Die moet een paar meter teruglopen om de bal op te halen. Dat haalt de vaart er totaal uit. En dan gaat de aanval door via de linkerkant van het veld. Dan Martis Indy. Martis Indy in de breedte naar Heitinga. Die even slim liep tussen twee tegenstanders door. Daardoor aanspeelbaar was. Dan gaat de bal naar Jan Maat aan de rechterkant van het veld. Jan Maat kijkt. En doet dan eigenlijk hetzelfde als wat we even van de ene naar de andere kant ging nu weer terug. De bal tussen twee mensen door weer naar Martins Indy. En Martins Indy speelt Strootman aan. Strootman probeert de bal hard aan te spelen. En de Huntelaar die krijgt de bal moeilijk onder controle. Maar Lens uiteindelijk wel. Bal aan de grond. Strootman. Die uh, een, uh, een prima voetballer is met en, uh, veel overzicht uh, en veel drive in zijn spel. Die uh, op dit moment ook uitstekend speelt op het middenveld. Dat doet hij samen met de Jong. De jong. Driftige beweging via Van der Vaart aan de linkerkant van het veld. En Strootman wordt Martins Indy vrijgespeeld. Martins Indy nu halverwege de helft van Andorra. Helemaal aan de linkerkant. Lens geeft hij wel in één keer voor. En dan moet uh, Hunkelaar scoren. En dat doet hij ook. Heel simpel, heel makkelijk, heel beheerst, heel mooi. Zoals Hunkelaar dat kan op jacht. Naar uh, het record dat op maand staat van Patrick Kluijpert. Uh, met uh, 40 goals. Hij is nu aan zijn 34 e toe. En het leuke is, uh, maar uh, van Gaal kan soms... ...heel vrijgevig zijn in uh, datgene wat complimenten inhoudt. Hij zei op de persconferentie... klaas Huntelaar is gewoon de beste spits in de wereld in de 16 meter. En dat bewijst hij heel rustig heel makkelijk. Hij scoort 2-0. Het mooie is dat Andorra dat uh, in zijn bestaan... ...en sinds het is aangesloten bij de FIFA en de UEFA... ...dat is sinds 1996 overigens pas... ...in totaal drie keer een wedstrijd won. Dat is niet heel veel in 16 jaar voetbal. Uh, dat de spelers net na de 2-0 naar elkaar staan te wijzen en boos en misbaar. En jij moet hem dekken, jij moet hem in de gaten houden. Dus of je nou altijd verliest of niet, maakt blijkbaar niet uit. Want er altijd is daar blijkbaar wel de wil. Nou nu even niet, want er laat zich er bij Andorra en de verdediging eentje heel makkelijk van de bal zetten door Huntelaar. Waardoor nu Lens aan de wandelkant Lens moet de bal voorkomen, die komt eigenlijk niet voor, want wordt door de Andorra's verdediging alsnog onderschet. Maar de spelers blijkbaar toch zijn boos dat er een tegengoal in hun ogen wordt weggegeven. Want je kon veel zeggen van de Hunter maar uh, hij stond wel vrij. Ja, Nederland doet uh, heel weinig fout uh, tot nu toe. Uh, je kan zeggen, tempo ligt niet al te hoog. Maar Nederland speelt met de passing eigenlijk een tegenstander kapot. Omdat die tegenstander toch heeft afgesproken, we gaan wat doen aan, uh, aan pressing, we gaan wat doen aan druk. Maar als je dan constant uh, van het kastje naar het muurtje loopt, dan ga je uiteindelijk natuurlijk helemaal kapot. Zeker als je niet gewend bent om wedstrijden op dit niveau te spelen. De bal bezit voor uh, Martins Indien naar Vlaar. Het is een meter of twintig voor de middenlijn, centraal op de... Op de middenas van het veld met uh, Heitinga. Heitinga kijkt en Heitinga loert eigenlijk. Of hij uh, Huntelaar kan bereiken. En dan eventueel een terugvallende bal naar Van de Vaart kan krijgen. Want het is uh, Jammaat. Jammaat drijft met de bal op. Halverwege de helft van Andorra. Aan de rechterkant van het veld. Schaken. Van de Vaart komt in de bal. Uh, Jammaat krijgt dan wat ruimte. Heeft één man tegenover zich. Zoekt Schaken meteen. Jammaat moet dan oppassen dat hij niet in buitenspelpositie wordt aangespeeld. Goede bal van Van der Vaart. Komt terug bij, terecht bij Huntelaar. Die kan er uiteindelijk niet bij komen. Dus is de uitverdediger er uh, via Viera. En uh, via een voetje van uh, Nederland gaat de bal dan over de zijlijn. Maar Nederland is gewoon heel rustig op weg om een grote uitslag op het scorebord te zetten. Ja, en wat Oranje wel goed doet is dat het op het moment dat ze balverlies leiden eigenlijk meteen kort een uh, fel druk zetten. Daarmee is de tegenstander eigenlijk ook een in verlegenheid gebracht. Want het is, uh, nou ja, een café elftal, dat klinkt altijd zo oneerbiedig. Maar het is natuurlijk geen groot elftal. Ze kunnen echt wel een bal van A naar B spelen. Maar als ze onder druk worden gezet dan... Is de lol er meestal snel af en dat heeft Oranje goed in de gaten. Balbezit voor Andorra met een verhaal daarvoor. Die moet dan op het hoofd komen van Martins Indy. Die wint het duel niet met zijn hoofd omdat hij zijn tegenstander op het juiste met een klein duwtje geeft. Dan gaat de bal terug naar Stekelenburg. Die zal behouden dat schot van 40 meter dat recht in zijn handen kwam van de beginfase. Denk ik een bijzonder rustige avond krijgen. Die kan een kopje thee meenemen in de tweede helft. Want zo af en toe een balletje zijn kant op. Daarmee is de koek normaal gesproken wel op. Ja, een klein voetballand. Andorra, daar uh, open je natuurlijk uh, alle deuren mee uh, wat clichés betreft. Maar er is ook niemand die in een grote competitie speelt. Je hebt altijd nog wel een klein land waar er iemand bovenuit steekt. Dat je denkt: goh, wat leuk dat die jongen uit zo'n land komt. Terwijl Nuitje de Jong nu een overtreding begaat. Maar dit is echt uh, een, een team van, uh, van dorpsgenoten, van landgenoten. Het uh, stelt heel weinig voor. En ik uh, heb tot nu toe ook nog geen uh, nade overtredingen gezien. Ik denk dat uh, de mannen met name hopen uh, van, uh, van wie zullen wij het shirt na afloop krijgen. Zo'n zweertje is er eigenlijk. Maar Nederland geeft ook weinig weg. En uh, je zegt het net zelf al. Hè, die, die druk die Nederland geeft naar balverlies. Dat zie je uh, zo langzamerhand steeds meer. Omdat er natuurlijk één ploeg in de wereld is die dat geniaal en fenomenaal doet. Dat is Barcelona. En je kan het er uiteindelijk in krijgen. Maar dan moet je ongelooflijk hard aan werken voor een nationaal team. Is het bijna onhaalbaar. Omdat je elkaar zo weinig ziet. Terwijl nu de tweede bal even bij Stekelen omdat er even een uh, fanatiek speldeprikje speelde was van Pujol. Maar die uh, kan er uiteindelijk ook niet bij komen. Zodat Martins Indy rustig kan opbouwen. En via de jong En Martins Indy zal het uh, ongetwijfeld gaan richting Heitinga. En Heitinga station heet uh, uiteindelijk. Nee, niet Janmaat. Hij kijkt nog even daar. Dat is een goede bal richting Van de Vaart. Van de Vaart naar Huntelaar. Huntelaar 16 meter gebied in. Huntelaar bijna weer uh, in uh, een uh, kansrijke positie. Tik de bal dan even terug richting Schaken. Schaken naar Janmaat. Janmaat uh, gaat nu zelf. Met een actie met Strootman. Jan Maat blijft dan op de been. En dan lijkt het alsof hij eigenlijk niks doet. Maar of de mensen, als een soort ja, als een soort kaartenhuis zelf in elkaar storten. Ik dacht niet dat het terecht een overtreding was van Janmaat, maar. Ja, deze toch wel. Die nummer 6 kreeg toch wel een uh, aardige duel. Hij schopt, ja. hij schopt er eerst één ondersteboven en hey, tweede de duwt, hij duwt hij weg. Ja, ik vond er <laughs> weinig aan de hand. <laughs> dus. Geen grote schijt, zegt nee, verloren vrije schop Een dubbele vrije schop voor Andorra na 18 minuten... bij een 2-0 voorsprong voor het Nederlands Elftal. Dat kwam dus heel snel de borden van de vaart. In de 17e minuut 1-0 en in de 14e 14e Huntelaar 2-0... De een op aangeven van Huntelaar, de ander op aangeven van Martens Indi, kortom de buiten is binnen. Hoewel, nou ja, natuurlijk, Martens Indi maakt nu een klein foutje. Dan kan er opnieuw geschoten worden van afstand door Andorra. Sebas Gomez is een uh, gerenommeerde aanvaller van FC Andorra die probeert om te kijken of hij Stekelenburg kan verrassen. Maar dat zat er niet in met een vrij slapschot. Omdat het Lorenzo was. Oh ja, weer nagaan. Nou, kijk, schitterend. Nee, het zat er niet in. Terwijl ik me echt de hele week verdiept ja, heb in de naam ja. van Andorra, heb ja, het mooi. nog fouten En ja, Die foto's moet je erbij googelen. Bal bezit in ieder geval nu voor Martius Indy. Martius Indy aan de linkerkant van het veld richting Nadja de Jong. Is dat goed? Ja. Nadja de Jong naar de Recht, rechterkant mee. van het veld. Ja, je pakt me terug. Jan Maat. Jan Maat naar Schaken. Schaken. Schaken met uh, 1-2 man bij zich. Maar Schaken probeert de bal uh, nu langzaam tegenstander te spelen. Maakt dan wel of geen overtreding. En uh, ja, het is of een overtreding of het is een corner. Maar uh, het arbitraal trio uh, zegt het is uiteindelijk gewoon uh, een doeltrap. Terwijl uh, de keeper zegt zijn er dan hier dan geen ballen jongens. Moet ik die bal dan helemaal gaan halen? Ja, het is inderdaad vreemd dat uh, niemand die bal even toegooit. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat de keeper heel uh, blij is met het feit dat uh, de seconden weg tikken, Terwijl wij uh, op de bank louter grote namen zien wat het Nederlands toe betreft. Want daar zitten onder meer natuurlijk van Persie en Avelay en Kuyt. Uh, die uh, gewoon zitten te kijken hoe uh, de teamgenoten het doen. Terwijl, uh, het is opvallend, uh, volgens mij heeft Kluivert niet eens een overjas aan. Zitten kijken naar uh, of Huntelaar in de buurt kan komen van zijn 40 goals. Hij zit er dus nog zes achter uh, Huntelaar op Kluiver. Terwijl het ook opvallend is dat we het steeds over Huntelaar hebben met 34. Ook Van Persie heeft er al 30 in het mandje liggen. Ja, dat record gaat er uh, vroeg of laat aan. Dat is wel zeker. 20 20e minuut van de wedstrijd. 2-0 de voorsprong van het uh, Nederlands Elftal tegen Andorra. De wedstrijd is in ieder geval voorlopig redelijk netjes vriendelijk. Nog geen kaarten geweest. Dat dat anders kan hebben we gezien toen Van Basten tegen Andorra speelde in de... Reeks, dat Cocu zelfs na een bodycheck nog een rode kaart kreeg. Terwijl nu Jan Maat de bal net niet binnen kan houden. Dat levert dan dus net geen kans op maar een doeltrap voor Andorra. En dat is waar Van Gaal een beetje bang voor was. Want hij zei ja. ze spelen met het hart. Ja, Jan Maat. <laughs> Jan Maat. Ja, ik dacht dat het schakel af. was. Oh, nou ja. <laughs> ja, maar jongen, dat, je moet het niet zo nauw nemen met die namen. <laughs> zei ik echt Jan Maat, ja? ja? Prima. Goed, het wordt een hartstikke leuke avond, dames en heren. Zet de radio gerust wat harder. Maar Van Basten heeft hier ooit eens tegen Andorra gespeeld. En dat was in 2004. Die won wel met 4-0. Toen kreeg Cocu rood aan bodycheck was een heel vervelend sfeertje. Dat Van Nisteroen stond te applaudisseren voor het gezicht van het tegenstander. Provocatief. Uh, dat was echt een akelige wedstrijd. Waarin ook Andorra probeerde om spelers van Oranje te blesseren. En Van Gaal zei al van, nou Ik hoop dat dat niet gebeurt. Want dat zou je dan nog eens duur komen te staan. Maar voorlopig zoals gezegd oogt het allemaal zeer vriendelijk. Er ligt er nu wel eentje. Op de grond? Ja, eindelijk krijg wel. Eindelijk carrière. Carrière. <laughs> Verder niet echt... Uh... Nee, maar dit leek me een ongelukje. Dit, ja, dit was absoluut een nou, het, Hij heeft uh, gewoon een bal op de Andorese zak gekregen, zoals dat zo mooi heet. Uh, hij zegt, ja, sorry, dit, dit doet, uh, ont... daar heb ik ontzettend veel last van. En dat kan ik me best voorstellen. Ik ga het ook niemand <laughs> toe om me te verzorgen. Dus uh, gewoon een hand erop leggen en uh, warmte opzoeken. Ayala was het. En hij zegt, ja, ah ja, la. En hij staat weer op. In ieder geval uh, krijgt... Uh, <laughs> maar hij camoufleert het ook niet, hè, wat hij heeft. Dat is wel uh, heel goed. En uh, <laughs> goeiedag, zeg. Nou, in ieder geval krijgen we dus nu een inworp voor Andorra. Die gooit het, uh, de, de bal direct naar Nederland. En Nederland zal hem naar voren spelen. Het duurt, het duurt allemaal wel even. Ik moet, kan niet zeggen dat het tempo nu ontzettend in de wedstrijd zit opeens. Het was het knietje van Van der Vaart. Ja. Dat uh, vol erin kwam. <laughs> ja. Auw. Stekenburg heeft de bal gekregen. Het wordt weer zo'n avond. Na 22 minuten, ja het is beslist natuurlijk door die goals van Van der Vaart en Huntelaar te is voor het En uh, Janmaat heeft de bal gespeeld naar Vlaar. Vlaar naar Martens Indy. Zo kan de volgende avond van Nederland gestalte krijgen. Strootman Kaat terug op Martens Indy. Martens Indy naar Huntelaar die de bal onder druk van de tegenstander overigens keurig aanneemt... ...maar dan zich wat verkijkt op de combinatie die hij wil opzetten met Lens. Daar schiet de hij is bal de eigenlijk langs. in de 16 meter. Uh, ja, want nu stond hij dichter bij de middenlijn en dat moet hij dus misschien wat minder doen, want deze Kaats kwam bepaald niet aan en gaat over de zijlijn. Een ingooi voor Andorra. Aan de rechterkant van het veld naar ruim een kwart wedstrijd in de Kuip. Nou, wat wij een beetje hebben, dat, uh, dat moet natuurlijk niet in de ploeg kruipen. Zoiets van, nou ja, oké, okay, die wedstrijd is binnen 2-0. En aanstaande dinsdagavond uh, is in Roemenië, gaat het weer om het eghi. Uh, want dan, uh, dan krijg je zelf ook problemen. Dan moet ik altijd denken aan de woorden van Johan Cruijff. Die zei, als je op een gegeven moment ongeconstateerd gaat spelen... en, en niet meer 100% uh, met je hoofd erbij bent... dan kan je de meest vervelende blessures oplopen en word je kwetsbaar. En daar moet Nederland nu ook een beetje op oppassen. Het wordt allemaal wat gezapiger, het wordt wat makkelijker. Het wordt wat minder uh, en dus moet Nederland nu voor het eerst met de hele ploeg op eigen helft een vrije trap gaan ontvangen. Een vrije trap die ongetwijfeld door een van de mensen in de defensie van Oranje direct zou worden weggekopt. Omdat men gewoon groter is. Het hoeft niet eens, want de goede schijnbeweging van, van uh, Vlaar zorgt dat de bal in de handen van Stekelenburg komt. Maar uh, het kan allemaal een teentje, een teentje. Het Het kan allemaal wat uh, sneller. En dan uh, spel je het wat makkelijker uh, uit zo'n wedstrijd. Want uh, in die fase zit je bij wijze van spreken al. Met Martins Indy in balbezit uh, naar Strootman. Martins Indy richting Vlaar. Vlaar op eigen helft. De hoofd van de middencirkel is dan Heitinga. Heitinga. Probeert wat snelheid te maken. Maar je hoeft zelf de snelheid niet te maken. als de bal maar snel gespeeld wordt. Jamaat doet dat goed richting Schaken. Schaken houdt goed zijn lichaam tussen man en bal. Krijgt de bal weer terug van Jamaat. Draait goed weg, Schaken. Dan komt Nigel de Jong enigszins in de problemen. Maar via van de vaart wordt dan de hoogte van de middencirkel. via Vlaar, de opening gezocht aan de linkerkant bij Martis Indy. Martis Indy door nu naar Lens. Lens halverwege de helft van Andorra. Een kleine surplus. Twee tegenstanders in zijn buurt. En dan wachten op steun. Die komt er weer via Martis Indy. Dan gaat de bal met een korte combinatie via Strootman ineens naar Huntelaar. Strootman lijkt zich er wat bij te Stappenmaat valt wel mee. Er is er van Andorra even verderop wel eentje aangetikt. En dat levert dan Andorra een uh, vrije schop op. Gomez is de man die gevloerd werd. Nigel de Jong de dader. En zo waren een fluitconcertje van het publiek. Ja, klein overtredingje. Tikt hem eigenlijk van achter even tegen de benen aan. En een terechte vrije schop door de Wit-Russische scheidsrechter gegeven. En zo mag de verdediging... ...van het Nederlands elftal zich weer eens bezighouden met verdedigen na 25 minuten. Ja, en uh, voor zover nodig, want die bal gaat ook weer over iedereen en alles heen. Goed gezien door Vlaar. En de bal uh, uiteraard een makkelijke prooi voor Stekelenburg. Met het balbezit voor de Jong. Wat natuurlijk Nederland voor zichzelf een beetje verpest heeft, is dat die 11-0 tegen San Marino bij iedereen in het hoofd hangt. Zodra er een klein land komt, dan verwacht men een score bij wijze van spreken in de dubbele cijfers. Zo makkelijk is het niet. En het zou bij wijze van spreken best kunnen, maar dan moet Nederland heel fel door blijven spelen. schaken met een goede actie speelt de bal via de voeten uiteindelijk van Garcia over de achterlijn. En Nederland krijgt de vierde corner in deze wedstrijd inmiddels al achter de naam tegenover Andorra 0. En eens kijken of dit wat oplevert. Want zoals gezegd, de luchtmacht is aanwezig. Huntelaar kan goed koppen. Martins Indy is lang. Vlaar is lang. Uh, Strootman heeft altijd goed oog op de bal. Dus laten we eens kijken of die bal goed terecht komt. 26 minuten van de vaart. Neemt de aanloop van de vaart. Neemt de bal. Keeper stopt de bal weg. Die komt bij de tweede paal. Martins Indy kopt hem dan terug. Daar is Huntelaar. Die probeert hem met de buitenkant van zijn rechtervoet... toch nog in de richting van het doel te krijgen. En u hoort al op de achtergrond licht oe. Want daar stond nog net een Andorrees voor. Dan wel tussen, dan wel in de weg. En het uh, gevolg is een nieuwe hoekschop. De vijfde Voor deel zelf al dit keer vanaf de andere kant. Maar even goed getrapt door Van de Vaart. Dat wordt door zijn uitdraaiende. Ja, overigens keer. was de bal uh, gingen via de rug van Heitinga. Dus het is een gekregen corner. Maar waarom uh, zouden we die niet accepteren? komt hij Huntelaar met de volgende corner. Ja, dit was uh, naar mijn idee via het lichaam van uh, iemand van Andorra. Maar uh, uiteindelijk zal het toch uh, via Huntelaar zijn gebeurd. Die uh, even aan de mond voelt. Misschien uh, even een uh, arm tegen het gezicht aankreeg. Dit is uh, Huntelaar en ja, hij klapt eigenlijk uh, tegen een achterhoofd van de tegenstander aan. Het is discutabel of het wel of geen corner was. In ieder geval wordt hij niet gegeven. Dan zitten we in de 27e minuut van de wedstrijd met uh, de doeltrap van uh, de keeper. Die uh, uiteindelijk op het hoofd komt van Pujol. Pujol kan er niet bij komen. En dan, uh, ik denk dat zelfs dat we Pujol moeten zeggen. Het is uh, alleen maar een J het is geen Y. Maar ik weet niet of hij ons daarop gaat aanspreken na afloop van de wedstrijd. Met balbezit nu voor Lens. Lens met de snelheid, met de grote snelheid. Komt die bal voor, rand 16 meter. Daar komt hij met Strootman en daar gaat hij en net niet in. Die bal kwam een beetje onder het lichaam van Strootman. Die de bal dan nog wel kon raken. Maar omdat hij onder het lichaam kwam, kwam die bal ook met een stuit, eigenlijk of twee richting het doel. Daardoor miste die bal precisie en in ieder geval snelheid. En gaat die bal dus naast het doel van Andorra. Nog steeds in stand van 2-0. Doelpuntenmakers van de vaart in Huntelaar gespeeld. Bijna 28 minuten. Wel een goede aanval waarbij vooral Huntelaar heel goed het lichaam gebruikt. Om een tegenstander eigenlijk zeg maar een beetje weg te duwen. Waardoor de bal langs hem stuit het maar in de loop komt van Een Beetje meer geluk. Het is 3-0. Maar het blijft dus 2-0 na nu 27 minuten. Schaken speelt de bal terug naar Jan Maat. Nog een verhaaltje bij die goal van Huntelaar. Dat komt van de afdeling Zinloze Feitjes. Maar zoals u weet daar werken tegenwoordig ongelooflijk veel mensen. Huntelaar heeft nu tegen 23 verschillende landen gescoord. En dat is de evenaring van het Nederlandse record. Want Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp scoorden ook ooit tegen 23 verschillende landen. Ja, waarmee je wordt onderschreven, want je hebt natuurlijk ook uh, spelers die op een gegeven moment heel veel tegen één tegenstander scoorden. Dat, uh, dat het een jongen is waar je verder aan hebt. Uh, wat uh, heel erg belangrijk is voor het Nederlands elftal En zeker ook van Percy, ik zei het al eerder, is, uh, is een topschutter. Wat dat betreft uh, zijn alle posities wel aardig ingevuld. Alleen de linksachterpositie dat zou nog een vraagteken zijn. Maar daar zijn nog veel mogelijkheden. Pieters geblesseerd, Willems geblesseerd. Martins Indi staat er nu. Buurtner komt eraan. Wellicht blind in de toekomst. Je weet het maar nooit. Kortom, alles lijkt wel redelijk onder controle. Maar de grote talenten, zoals Snyder en Robben, de grote spelers, die ontbreken. Matthijs is er niet bij. En het elftal speelt gewoon op een goede manier. Je ziet dat er een lijn zit in het elftal. Overigens, als u zit te wachten op het nieuws, dan moeten we u wat dat betreft teleurstellen. Want het nieuws zal direct aansluiten aan de eerste helft die nog ruimer...